Jobboot met het NOS-journaal. Het noodweer dat over het land is getrokken heeft op verschillende plaatsen tot overlast geleid. In Zeeland en Brabant kreeg de brandweer veel meldingen van wateroverlast. Ook automobilisten hadden last van de zware regen- en onweersbuien. De A44 richting Den Haag was bij knooppunt Burgerveen korte tijd dicht, omdat er een boom op de weg was gevallen. Ook de A20 was gisteravond urenlang afgesloten bij knooppunt Kleinpolderplein, omdat er water op de weg lag. Het dodental na de explosies in de Chinese havenstad Tianjin is opgelopen naar 55. Vannacht werd ook nog een gewonde brandweerman uit het rampgebied gehaald. Er zouden nog enkele tientallen mensen worden vermist. Door de brand en de explosies in Tianjin zijn duizenden mensen dakloos geworden. Het zijn arbeiders die bij hun bedrijf wonen. Ze zijn door de Chinese overheid van de ramplek weggestuurd. Het Griekse parlement vergadert al de hele nacht over bezuinigingsmaatregelen. Afgelopen dinsdag werd een akkoord bereikt met Griekenland over een noodpakket van 86 miljard euro. Het Griekse parlement en de betrokken Europese landen moeten het akkoord nog goedkeuren. Er is haast geboden, want de eerste 25 miljard moet volgende week al worden overgemaakt. In Athene zijn duizenden Grieken de straat opgegaan om te demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van de regering terreurorganisatie Islamitische Staat heeft eerder deze week waarschijnlijk mosterdgas gebruikt in Irak. Volgens de Wall Street Journal werd het gifgas ingezet tijdens gevechten met Koerdische strijders. Het zou voor het eerst zijn dat IS mosterdgas heeft gebruikt. Eerder dit jaar zouden IS-strijders al wel andere soorten gifgas hebben gebruikt bij gevechten. Onder meer gloorgas bij een zelfmoordaanslag en in bermbommen. Het weer half tot zwaar bewolkt en vooral in het noorden nog geregeld buien. Geleidelijk overal droog en af en toe zon. Vanmiddag opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt vandaag 24 tot 27 graden. Morgen veel bewolking, geregeld een bui. Temperatuur dan rond de 20 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Paris in the winter when it drizzles, I love Paris in the summer when it sizzles.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 Spinning Pony, let the spinning wheel fly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 Dan kan het belopend eh, af, langs het strand. En? ga ik even bellen met Joop van Les ondertussen. Ice cream, soda, tonic in een lichtstoel. Glazen muren zitten weer te gluren naar elkaar. De zeeën trillen celo van, de luchten strakke blauwe van, het strand hoog. Haar eigen keel en dan zorkest speelt laffel ziel. Er is zoveel te koe. Boerendijn, draaien vogels, kringen, zon van schreeuwen. Right. Van de lucht een strakke blauwe vaan, het strand een mierenhoop. Een meel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt lach voor sil. Er is zoveel te koop boven het duin. Draaien vogels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 Deep red Nou, ja. deze start ik gewoon zo nog een keer in, want ik heb inmiddels aan de telefoon Joop van Es. Joop? Ja, Kijk. goedemorgen, Charles. Goedemorgen. Het is gelukt. Het is gelukt. Ik, is gelukt. ik, ik begin eerst even uh, aan jou te vragen, hoe gaat het met je? Want uh, ik had begrepen dat je met je gezondheid een beetje sukkelde. Nou, nee, nee, dat valt wel mee. Ik moet gewoon alleen uh, geopereerd worden, maar dat is niet ernstig. en dat oh, is een operatie die regelmatig uh, uh, gebeurt en altijd goed verloopt eigenlijk. Oké. Okay. Dus dat valt wel mee. Ja, hoor. Alleen die, die dagen dat jij mij dan belde, was ik net in het ziekenhuis of zo. Ja, ja ik schrok dus, ja, dus, sh er helemaal van. Ik denk, nou, wat, wat gaat er nou met jou uh, gebeuren? Nee, dat is allemaal, uh, dat is allemaal uh, onder controle. Oké. Okay. Joop, gisteravond, heb jij het een beetje meegekregen allemaal?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 ja, vooral voor de namen die eigenlijk genoemd werden... die op zouden treden. Dat ja. verdienen eigenlijk meer. Ja. En ja, ja, het is weer even wennen. Het is uh, drie jaar geleden voor het laatst uh, georganiseerd geweest. Toen is er een stekker eruit getrokken... omdat het uh, nogal uh, prijzig was. Mm -hmm. En uh, ja, toen is de organisator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 mensen die uh, die die die kunnen daar uh, er kunnen vrij veel mensen staan uiteraard uh -huh. um,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 wat ook in Harlem Jazz opereert. Dat hier ook in Zandvoort waren uh, uh, voor het geluid. Uh, dat dat uh, zegt jou waarschijnlijk niks. Nee, weinig ja. denk ik. Ik, ik, ik ben, uh, ik ben uh, niet goed bekend in het Haarlem. Zelf, okay. Niet wat er in Harlem uitgezonden wordt. Mm -hmm. uh, eigenlijk, uh, ik mag, mag ik het niet, niet, niet zeggen. Maar ik, ik, ik, ik, ik moet Harlem niet zo. Maar goed, dat is weer wat anders. Oké. Okay. Dat dus heeft, um, he, he, heeft met de par parkeerkosten te maken, zeker. Ja, nou, <laughs> ja zo al 4 euro per uur. Als je je auto in de stad wil neerzetten, is ongelooflijk. Ja, ik, ik vind het heel veel geld. Ja, nou, dat is Amsterdam dan nog duurder en daar ja. ook nog weer heel van. Doen. Ja. <laughs> het, is, het is natuurlijk raar. Daar zit het in. Um, Oké. Okay. Ja, wat we gisteren hadden, Charles, dat, ja. waren een paar verschillende stijlen van, van de jazz. Want uh, het begon om uh, vijf uur al met, met een en het... Uh, Orkest dat door de straten ging en vanuit de muziektent op het Raad en optrad. Ja. Dat was overigens ook de pauze act.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 toch hebben ze een poging gewaagd en bepaalde nummers, zeg ik, ja, nou, die kloppen gewoon niet. En andere was, was prima voor elkaar, goed in orde, goede muziek. Ja, eh, Oscar Piet is in mijn ogen gewoon uniek, hoor. En ja. Ik denk ook dat hij dat is geweest. Uh, vervolgens uh, dan, nou, krijg je dan die, die, die excellent band weer. En uh, daarna was het de beurt aan uh, Erik Jan Overbeek.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 Ten eerste uh, om drie uur vanmiddag bij British Cup 10 uh, Greg Groenendaal met zijn Mainstream Jazz Combo speelt daar. Ja. Dat doen ze al een x aantal jaren. Die speelden ze op het Zuiderras. En dat is heel mooi te volgen vanaf de rotonde, maar ook vanaf het terras zelf. Dat doet Robert Mammermaar heel erg goed. En uh, ja. Uh,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 ...zijn solo-gitarist uh, Ebe de Jong... Ja. Uh, ...ook bekend uit uh, van Castle Life... Ja. Uh, ...uitstekende uh, gitarist... Die, ...die hele mooie muziek kan maken... ...hele wilde muziek, maar ook... ...tributes kan spelen... Ja. Uh, ...geweldig man die, die ook mee zal doen... ...en dan is uh, Tom Lenos... Uh, ...slaggitaar en zang erbij... ...en uh, Kees Heilig is de contrabassist... Ja, ...en dan goed. natuurlijk de, de, de maas... ...hij hem zelf, Louis Schuurman... Uh, ...op zijn viool... Die, ...die allerlei stijlen muziek kan spelen... Ja. ...van gypsy muziek tot aan jazz... ...en van modern tot...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 het gebeurt in Rotterdam tegenwoordig in Ahoy. Oh, uh, hoe heet het ook weer? Het landelijke. Ja, noord Ja, precies. Als je dat, het hoort daar niet, ja. dat hoort in Den Haag, dat weten we. Ja. Ja. Maar da da daar is van alles te doen. Hè? Daar, daar is blues ja. en daar is. Ja, pop, pop, ja, ik, ik vind het jammer. Ik, ik heb het noord Jazz Festival liever zoals het in het verleden was: echt ja. jazz, maar dan ook alle stijlen jazz. Ja. Maar tegenwoordig vond, hoor je ook uh, uh, DJ's en, en dat soort dingen allemaal. Ik, dat hoort er niet bij in mijn ogen. Maar ja. Maar het is wel natuurlijk ook op het publiek te trekken, want als je natuurlijk, ja, zo, zo is maar het er noem, dan noem het dan anders, noem het voor mij wordt het Rotterdam Muziekfestival, ik noem maar <laughs> wat op, maar het is geen jazzfestival meer. Nee, nee dat is waar. Uh, erg jammer. Helemaal gelijk Joop. Nou, ik vind het fantastisch dat jij ons eventjes hebt bijgepraat over, over wat er gisteren allemaal is gebeurd vanmiddag, dus uh, nog, nog twee grote evenementen, één op het strand ja, ja. en een eentje in het wapen.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 Oké, okay. dankjewel. Ja, dank en voor je inbreng. We zien elkaar morgen weer. Okay. Ja, ik ben, ik ben morgen en uh, overmorgen ben ik er niet. Dan um, okay. uh, ga jij praten met Ruud Janssen. Want Ruud die wil graag uh, plezier maken ja, ik, op Facebook Beverwijk.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 Secret Love. Ik draaide hem net al van George Michael. Ik moest hem afbreken omdat ik Joop aan de telefoon had. En Joop had nog andere dingen vandaag, dus er was een beetje haast bij. Maar het, het maakt allemaal niet uit. We hebben Secret Love het nog steeds in voorraad. Dan komt hij nog een keer. George Michael. Once I had a secret love. To be free So high to a friendly star The way that dreamers often do Just how wonderful you are Why I'm so in love with you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 Of mine Seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. been When it comes down to reality, it is fine with me 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown.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 Die, uh, heeft in zijn nagedachtenis een mooi album gemaakt op zijn mondorgel. Martijn Lutmer, hij was ooit de gast hier. En het gaat allemaal over Nancy. Ja, Martijn Lutmer was dat. Misschien wel de gedoodverfde opvolger van uh, Toet Stielemans. Met een nummer Nancy, wat bekend is natuurlijk van uh, Frank Sinatra. Gisteren hier in de Zandvoort Dixieland... Uh, in de pauzes van het uh, live gebeuren op het podium uh, op het Gassansplein. We gaan ook uh, een stukje Dixieland uh, draaien. Dat was natuurlijk onze eigen Dutch Swing Band onder leiding van Peter Schilperhoorn. met het Jazz Band's Ball. Het Ball uh, uh, waar de Dixieland orkesten vroeger veelvuldig optraden en uh, waar dames in lange jurken en heren in uh, toxico's of toxito's, weet die dingen ook weer, met van die strikken, spook ik zeg maar. Uh, Achter de persant gaven en dan uh, de dames het hof maakten en op die heerlijke swingende Jazz uh, Dixieland muziek zeg maar, uh, ja een hele avond genoten.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 Like a leaf that's caught in a tide. Well, I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm a aflame, aflame with such a burning desire that only your kids.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 Ooh, under that old black magic car You're a dirty robber Old oh, black magic car Uh-oh, oh, get out the car Old oh, black magic car Meanwhile, back at the ranch Under that old De meeste liedjes gaan toch over de liefde, en uh, ja, Laura Vici, die uh, sluit zich daarbij aan. Let there be love. En net luisterden naar Sammy Davis Jr., dat kleine mannetje met die enorme stem. Ja. Hij kon ook lekker drummen hoor, die Sammy Davis.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 An occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds singing in the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be. And I'm done. be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love, mm, love, yeah, love, let there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 maar zeker naar het Niels van 11 uur luisteraars. Dan moet ik er even uit. Maakt niet uit, neem ik een bakje koffie. Doe ik dat thuis gewoon lekker. Geniet ervan en geniet van heerlijke lounge en jazzmuziek en. Uh...